Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dit is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. De Vlaamse premier Peters noemt het onderwater zetten van de hertwiergepolder een stap in de goede richting. Toch is hier pas gerust op als de werkzaamheden voor het uitdiepen van de Westerschelde ook echt zijn begonnen. Dan is de relatie tussen Vlaanderen en Nederland weer goed, zegt Peters. Vanmiddag besloot het kabinet om de het Wiegepolder in Zeeland toch onder water te zetten, omdat de schade aan de natuur niet op een andere manier kan worden hersteld. De provincie Zeeland is gigantisch teleurgesteld, maar legt zich wel neer bij het besluit van het kabinet. Zeeland zegt dat er veel verdeeldheid is in de provincie over het onder water zetten van de het Wiegepolder. De komende tijd wordt geprobeerd de kloof tussen voor- en tegenstanders te dichten. Tien oud-topmanagers van ABN AMRO hebben alsnog recht op een hogere bonus. Twee jaar geleden was hun extra geld beloofd dat ze niet zouden vertrekken na de overname door Fortis, RBS en Santander. Maar toen de staat ingreep bij de bank trok de nieuwe bestuursvoorzitter Zalm die belofte in. Volgens de rechtbank hebben de tien gewoon recht op de bonus. De kredietcrisis is geen reden om de afspraken eenzijdig aan te passen vindt de rechtbank. Gisteren kreeg ABN Amaro van der Rechter wel gelijk in een soortgelijke kwestie. Een oud-bankier was 7,5 miljoen euro ontslagvergoeding beloofd... maar die toezegging was volgens de rechter door de veranderde omstandigheden niet meer geldig. Elf VWO-scholieren in Zoetermeer zijn vanmiddag onwel geworden... na een mislukte scheikundeproef. In het lokaal was zwavelzuurdamp vrijgekomen. Vier leerlingen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden last van prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen. De vleugel van de Zoetermeerse school waar het ongeluk gebeurde... werd uit voorzorg ontruimd. Dan het weer. Vanuit het zuiden en zuidwesten toenemende bewolking... en op steeds meer plaatsen gaat het stevig regenen. Plaatselijk wordt het 6 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien... en maximaal rond 15 graden. Dit was het... En... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dames en heren, het is uh, vanavond vrijdagavond... het Kunst- en Cultuurcafé in Hotel Hoogland... onder de bijna schaduw van de Watertoren. Wij hebben vanavond op het programma staan. Om 7 uur zit tegenover mij Ria Al van Health Center Zandvoort. Om half acht komt Lieselot de Jong... vertellen over Vlaamse schilderkunst. Om 8 uur onze eigen dorpsomroeper Klaas Koper. Wat houdt het nou precies in... Om dorpsomroeper te zijn. Wat kost het? Wat moet het? Wat doe je? En om half negen hebben we Yvonne Bijsterbol. Die zelf gedichten heeft gemaakt. Dat ook heeft geëxposeerd in de kerk een tijd geleden. In de Agatha-kerk in Zandvoort. Die komt haar eigen gedichten voorlezen. Dus het wordt weer een leuke en uitgebreide avond. Versus. it's your permit if it's when yet yeah, it's your permit if it's when yet yeah, if you got a big let me search it if find know how hard I gotta work yeah it's your permit if it's when yet yeah, it's your permit if it's when yet yeah, I like to get to know ya so I can show ya. put the pussy on ya like I told ya. give me all your numbers so I can phone ya. your girl act the same thing Call me yo, fat. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my choke, chat. You do what you don't, or you will, I won't chat. Go downtown and need it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't chat. Lost a few pounds in my whips, go, ya. This is the kind of beat that go, ba -ta -ta. -ta, ta, ta. ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it. I need a glass of water. Boy, your oh boy is good to know ya. Is it working? It? It, let me work it, I put my thing down, flip it and reverse it It's your primitive, it's wet yet. Yeah, it's your primitive, it's wet yet. Yeah, If you got a big let me search it If I know how hard I gotta work, yeah It's your primitive, it's wet yet. Yeah, it's your primitive, it's wet yet. Yeah, If you're a fly gal, yeah, get your nails done Get a pedicure, get your hair did Boy, lift it up. Let's make a toaster. Uh, let's get drunk. This gon' bring us closer. Uh, Don't I look like a holly berry poster? Uh, See the Belvedere playing tricks on ya. Uh, Girlfriend wanna be like me? Never. Uh, you won't find a bitch that's even better. Uh, I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, it begins to be all in me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your brains and your mouth full of phones. Love the way my ass go. Ba -bum, ba -bum, boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom-boom. Ba Boom, boom. Yeah, think you can handle this? 'Cause don't, don't, don't take my thumb off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, if it's wet yet double. It's your if yet tumble. If you got a big, let me search it. If find out how hard I gotta work, yeah. It. It's your primitive, it's why wet yet double. It's your primitive, Type of boys: black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White don't Girls get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just 'cause I got a lot of fame, so super Prince couldn't get me chain my name, pie. Hoota can't say you're slave again, Noosa. Picture Black saying, Oh yes, I'm a side. Picture little Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Uh. Who is the best? I don't have to ask y'all When I come out, you won't even matter uh, Why you act dumb like Good, duh. duh Say you act dumb like Good, duh As the drummer boy go purr, purr, pum, pum, pum. Give you some, some, some of the Cinnabon Is it worth it? Let me work it I put my thing down, flip it and reverse it It's your permit if it's when, yeah It's your permit if it's If you got a big let me search it If I know how hard I gotta work, yeah It's your permit if it's when, yeah Number Yeah. Bij het Kunst- en Cultuurcafé, vrijdagavond, 9 oktober, vanuit Hotel Hoogland. U kunt natuurlijk ook radio komen kijken. U krijgt koffie en, of thee namens het hotel aangeboden. En wij hebben vanavond Ria al van het Health Center Zandvoort. Ria, wat wil je over jezelf vertellen aan de luisteraars? Nou ja, wat ik over mezelf wil vertellen, is een beetje in grote lijnen wat ik doe in mijn Health Center. Ja, dat is uh, de sportmassage, ontspanningsmassage, de shiatsu. Ik ben begonnen in uh, 1998 in een Van Nostadestraat, nummer 22. Dat was in de oude melkwinkel van Jaap van der Werf. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. ja. komt ja. heel bekend voor uh, dat winkeltje. Ja, heel leuk. Heel leuk winkeltje. Maar ja, het was echt nog echt een winkeltje. We moesten hem echt ombouwen tot een praktijkruimte. Hadden we drie weken de tijd voor, onze vakantie voor opgeofferd, want per 1 september moesten we open. Het allemaal gigantisch, mooi geworden, zag er echt picobello uit. Kun je een beetje beschrijven hoe dat het er toen uitzag? Uh, nou, je ja, had de entree en uh, twee massagekamers, links en rechts. Uh, ik had toen nog een collega, zij deed de voetreflex, zij zat meestal links. Nou, daarachter was keukentje, kantoor, van alles, leuk. Ja, want je hebt al tien jaar een praktijk voor sport- en ontspanningsmassage ja. en shiatsu. Ja. Uh, je zegt al, je bent begonnen inderdaad in uh, de oude melkwinkel. Uh, ja. uh, kun je je eerste dag nog herinneren dat jullie uh, na de verbouwing open gingen? Hoe ging dat? Nou, die eerste dag dat we echt aan het werk waren, daar kan ik me <laughs> erg genoeg weinig van herinneren. Ik denk dat ik gewoon een beetje gespannen was of zenuwachtig, ik weet het niet. De receptie weet ik nog wel van de opening. Oké. Okay. Ja, dat was bijzonder goed ge, uh, Bezoekers en het was heel erg gezellig. Was je de eerste eigenlijk op dit gebied of niet? Uh, volgens mij was er nog eentje in Zandvoort in de tijd. Um, volgens mij waren we de eerste of de tweede. Oké, okay, dus er was niet zoveel concurrentie. En... Toen nog niet. Nee, nee precies. Nee, toen nog niet. Nee. Waar kunnen we jouw praktijk nu vinden? Ja, momenteel zit ik uh, op de Vlennerenweg 2-13, dat is mijn eigen huis. Uh, Door omstandigheden moesten we of moest ik eigenlijk uit uh, ...praktijk uit de Van Oostadestraat. Want mijn collega hield ermee op. Daar zijn we met z'n tweeën begonnen. Van ja. Oostadestraat. Mijn collega hield er mee op. En ja, de huur is een beetje hoog. Oeps, ja. Om zelf uh, te, op te merken. Ja, ja, ja. Dus, uh, begrijpelijk. Toen ja. ben ik naar huis gegaan. En dat gaat prima. is er ook weer een verbouwing geweest natuurlijk? Nee hoor, Het kamertje kwam leeg en... Uh, een beetje behangen. Van een van je twee zoons ging het huis uit. Hoe ja, moeten we dat zien? Ja, ik heb gelijk zijn kamertje <laughs> Dat <laughs> ja. vindt hij nee, ik denk niet zo leuk. Want waar moet hij nou slapen dan als hij weer het weekend uh, er is? Ja, geen probleem. probleem. Oké. Okay. Kun je aan de luisteraars uitleggen wat een ontspanningsmassage is? Ja, een ontspanningsmassage is een heerlijke, relaxte massage. Waarbij je geest en lichaam totaal ontspant. Maar waar je ook energie van krijgt. Het is zo rustgevend. Je kunt er zelfs bij in slaap vallen. En dat is... Heerlijk. Is het ook een beetje voor mensen die slecht slapen of zo? Ja, dat, dat zou heel goed kunnen, ja. Want... Maar dan moet je thuis komen, denk ik. Want dan moet je laten slapen daar geen andere mensen na diegene. Dan moet een half uurtje liggen. <laughs> <laughs> ik kan ook. Oké. Okay. Uh, kun je een voorbeeld geven van iemand die gaat daarheen, die is best een beetje nerveus. Ja, ja dan gaan ze aan me zitten natuurlijk. Wat moet ik allemaal uit? Uh, hoe gaat zo'n ontspanningsmassage? Je komt binnen, je maakt kennis met jou en dan? Inderdaad, we maken eerst kennis. Ik doe natuurlijk de voordeur open en dan gelijk een grote glimlach. Goedemiddag, nieuw. Dan wijs ik de weg naar boven, want we moeten naar boven. Geruststelling, laat eerst zitten, klein praatje. Of het algemeen is, en dan wat dieper. En gaat altijd goed. Ja, dat is, dan zijn ze vrij gerustgesteld. Zijn er ook mensen die uh, voor het eerst komen en uh, eigenlijk niet zo heel goed weten wat is een ontspanningsmassage, hoe gaat dat? Ja, die zijn er inderdaad wel. Die krijgen soms een, uh, een cadeaubond van iemand, oh. van mij, want die geef ik ook uit. En dan, ja, dan komen ze en dan is het van, ja, wat moet ik doen? Ja, ja, precies. Weinig, weinig uh, dat en dat mag uit en ga lekker liggen. En dan gaat er een klein muziekje aan en dan uh, gaan we beginnen. Leuk. En dat gaat helemaal goed. En je legt ook alles uit eigenlijk? Altijd, uh... altijd, ja. Altijd, ja. ja. Mooi. Wat gebruik je bij een ontspanningsmassage? Ik gebruik altijd uh, uh, gewoon massageolie. Dat is gewoon een tussenstof, noemen ze dat in onze vaktermen, uh, tussenstof. Ik heb uh, massageolie met uh, Arnica of met eucalyptus. Een Arnica is uh, ontstekingsremmend volgens mij. Uh, ja, ook, maar dat is ook lekker voor de huid. Het is, het is altijd lekker. Je, dat... gaat, je gaat ook niet vet naar huis of zo. Het trekt helemaal in, het, het wordt ingemasseerd. In. Ja, ja, ja. ja, ja. De meeste vragen ook van, laat maar lekker zitten, want soms wil ik er nog wel eens met een handdoek overheen om het weer af te halen. Nee, laat maar lekker zitten, laat ja. lekker remmen in de olie. Het is goed voor je bot ook, hè? Ja. Het uh, trikt een beetje uiteindelijk in je botstructuur. Ja. Uh, ja. Voor wie is het geschikt? Ja, voor iedereen eigenlijk. Van, van 8 tot 88, zeg maar. Dus, uh, ja, eigenlijk voor iedereen. Waarom van 8 jaar? Is het, uh... Nou, dat is gewoon een gezondheid. Oké, okay, nee, ik ja, dacht nee. misschien, uh, baby's mogen niet of zo. Nou, uh... baby's mogen wel, maar baby's doe ik niet. Oké. Okay. Nee, dat is echt een specialisme. Dat, uh, maar uh, ja, kleine kinderen kan ik uh, gewoon doen. Dat is hetzelfde uh, als een uh, volwassenen. Want ja. de grepen blijven altijd hetzelfde. En hoe oud is jouw jongste die komt en jouw oudste? Mijn jongste was elf. En mijn oudste, moet ik even denken, ik denk toch wel 2,93. Zo. Ja. Wauw. Ja. En waarom kwam ze? Ja, om uiteenlopende redenen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja daar gaan we het niet over hebben. Nee, nee. Was ze niet. ook door artsen gestuurd of zo? Of kwam ze zelf door de folder in de bibliotheek? Of? Ja, inderdaad, de folder bibliotheek. Ja, de jongste in ieder geval wel. En de oudste die uh, had ook al een keertje een folder gehad ergens. Ik weet het niet. Waarom gaat een meisje van elf uh, ontspanningsmassage doen? Omdat de moeder het al doet? Of oma? Of hoe, hoe moeten we dat zien? Nou, dat meisje had nogal veel last van hoofdpijn. Oeps. Laten we het daarop houden. En daar is er nu vanaf? Daar is er nu vanaf. Geweldig. Hoeft niet meer terug te keren? Of nee, blijft hoor. het? Nou ja, het uh, kan altijd terugkeren natuurlijk. Hè, die hoofdpijn. Ja. Dat, dat is... Uh, ik ben geen... Uh, Ammoniomanda. <lacht> <lacht> als, als, als, als dat zo was, dan... Uh, nee, maar dat, uh, nee, dat gaat prima met er. Een sportmassage. Is dat eigenlijk alleen maar voor mensen die aan sport doen? Nee hoor. Um, sportmassage is uh, in principe ook voor iedereen. Alleen dan heb je echt ergens last van. He, pijnlijke nek, schouders, rug, noem maar op. Dat zijn de meest gangbare redenen waarom men bij mij komt. Maar het is niet zo dat je denkt van nou ja, ik moet morgen een wedstrijd doen. Ik ga eerst even een, een, een sportmassage doen, zodat ik beter presteer. Ja, dat doe ik ook. Dat, ja. Die mensen krijg ik ook. Die uh, gaan zich voorbereiden bijvoorbeeld op het marathon of op de Vierdaagse van Nijmegen. Dan komen ze gewoon een paar weken achter elkaar en dan uh, gaan ze. Helpt dat? Dat helpt. Waarom? Nou, de spieren zijn lekker soepel, ze zijn lekker warm en uh, ja, het zit natuurlijk ook uh, een beetje, uh, ja, het ondersteunt. Ja. Ja, het ondersteunt. En als je dan voelt dat het lekker soepel is, dan ben je natuurlijk niet zo bang dat je de, de vierde dag uh, afvalt bij uh, de vierdaagse. Ja, prima. En ja. dat je dan inderdaad. naar de fysiotherapeut kan, dat je erover uh, belast hebt. Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk voor iedereen aan te raden. Eigenlijk wel, ja. Voor, uh, Eigenlijk vierdaagse wel. of marathons. Ja, of, uh, ja, ja, alleen niet iedereen neemt daar de tijd voor. Nee, nee, nee. nee, nee. En niet iedereen wil het. En voor welke leeftijdcategorie? Uh, wat is een minimumleeftijd dat je denkt van nou, dat is wel te jong? Of... Uh, voor de sportmassage? Ja, sport. Nou, er zit geen minimumleeftijd nee. aan. Als nee, dus kinderen van hockey met zes, die kunnen net zo hard ja, op de, hoor. bij jou ja, langskomen. Als ja, ze, geen enkel probleem. Een mevrouw van 92 die nog uh, ja, kan ook. koersbalt. Ja, ja, kan ook. Ja, Geen enkel probleem. Uh, maar waarom is het dan zo goed in principe voor, voor, voor iemand? Behalve uh, dat je soepele spieren krijgt. En is het preventie van uh, blessures ook? Omdat ja, de spier ja. beter door bloed is? Ja, inderdaad. Dat zeg je goed. Uh, de blessures die uh, uh, genezen sneller, uh, dat de, de bloeding is beter, losmaken van eventuele verklevingen. Uh, ja, een algeheel goed gevoel. En welke opleiding heb je daarvoor gedaan? Ik heb de opleiding gedaan bij Collard uh, in uh, Haarlem. Dat was de enige in de regio die uh, erkend was door het, uh, door het ministerie van nog wat, uh, Volksgezondheid. Volksgezondheid. Juist, ja. ja. En aangesloten bij het NGS. Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. En dat moet vind ik zelf. Want ik ga ook wel naar masseuses en weet ik. En dan wil ik toch wel een certificaatje aan die uh, muur hebben hangen. Van iets wat ik kan checken ja. op uh, internet. Ja. En dat uh, kunnen we bij jou ook? Dat kunnen we bij, bij mij ook, ja. Oh, perfect. Ja, ja, ja. Er staat in jouw folder, die je trouwens in de bibliotheek kan krijgen. Staat er, uh, sportmassage is drieledig. Ja. Wat is dat? Ja, nou dat zie je dus uh, steeds voorbij komen in ons gesprekje ook. Uh, het is natuurlijk uh, in de eerste plaats pijnverminderend, uh, het is ontspannen, het geeft je meer energie, het ondersteunt je bij, uh, bij je dagelijkse prestatie. Nou heb ik het aan mijn Achillespeus, het zit uh, helemaal ingetaapt, ja. uh, hoe lang zou ik bij jou uh, in behandeling moeten en hoe vaak? Ja, dat ligt er helemaal een beetje aan hoe erg het is en hoe, hoe, hoe lang je de kwaal ook al hebt. Ja daar kan ik zo geen antwoord op nee, geven. nee okay. nee oké, maar in ieder geval het is uh, een goed uh, iets om bij jou dan uh... ja ja. Is hij ontstoken geweest? Ja, hij is nog steeds ontstoken. Er zit een scheurtje in. Ik heb drie jaar geleden iemand gereanimeerd. En uh, ja, dan zit je in zo'n verkrampte houding, dan uh, schijn je dat te krijgen. <laughs> en ik wilde meedoen met de Iron Lady-competitie. Dat zwemmen, dat surfen, en, ja? uh, dat soort oh, dingen. Ja. Ja. En toen ben ik gaan trainen met een vriendin samen. En toen schoot het er zodanig in dat ik dus kreupel naar huis ging. Ja. En toen dacht ik, nou, dat wordt geen Iron Lady. Dat wordt uh, kreupele Lady. Ja, inderdaad. inderdaad. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Een beetje de kreupelenlady. Lady. Ja, ja. Maar goed. Uh, de fysiotherapeuten die doen hun uiterste best en uh, het is een langdurig iets ja veel rek en strekken hè? ja precies ja, op de traptreden gaan staan en dan met je heel naar beneden ja, dus er is nog hoop okay, in de toekomst. altijd ja <laughs> altijd uh, Ria je doet ook shiatsu therapie ja waar komt de shiatsu vandaan de shiatsu komt uit Japan dat is het tegenhanger zeg maar van de acupunctuur Aha, ja, die van, kwam uit China toch? Die kwam uit China. Toen dachten de Japanners van wij moeten ook wat. Ja precies. Ja. Wat is het precies? Um, nou, ik heb het woord acupunctuur al uh, genoemd. Uh, het is, uh, ik werk ook op de meridianen dan, die het lichaam heeft. Uh, alleen ik gebruik geen naalden. Ik doe het gewoon met mijn duim. Wat zijn de meridianen? Uh, de meridianen zijn de, de energiebanen die door je lichaam lopen. En die, daar loopt de energie doorheen. Er moet overal lekker gelijk stromen. Dan ben je in balans. Ja. Als er her en der een blokkade zit, word je ziek. Oké. Okay. Dat hebben de Chinezen, geloof ik, ontdekt: hè? dat die energiebanen daar lopen. Ja. Dat, uh, ze weet je ook het? hoe ze dat ontdekt hebben? Is nee, hebben iemand opengesneden? Of nee, gingen geen ze idee. het meten? Of, uh, nee. Nee. Nou, het, het schijnt dat je ze kunt zien. Maar okay. ik weet het niet. Ik Bepaalde mensen gezien. waarschijnlijk. Ja, Amanda ja. misschien. <laughs> ja, precies. <laughs> of, en Voor welke klachten is het? Uh, shiatsu in het algemeen is voor heel veel klachten. Maar ik gebruik het meest voor de migraine, hoofdpijn, mensen die erg stresserig zijn, druk zijn of die nog heel veel moeten doen. Uh, want ik, ik werk veel op het hoofd met, migraine, okay. met uh, Shiatsu. En kun je een voorbeeldje geven? Er komt iemand binnen die is heel erg gestrest en die uh, gaat zitten of liggen. Ja. Vertel ja. eens, ze komen binnen en... Dan komt ze, kom ze in principe zeg maar voor een uh, ontspanningsmassage of een sportmassage, maar echt heel druk. Heel druk. Dan ben ik bezig met masseren en dan stel ik voor om shiatsu te doen op het hoofd en het gezicht. Maar aan de ene kant uh, zeggen ze, oh, laat maar proberen. En, uh, dan ondergaat ze dat en dan is dat helemaal, helemaal geweldig. Helemaal, uh, volgende keer weer? Ja. ja. ja. En, en hoe vaak moet zo iemand terugkomen? Of is dat per persoon verschillend? Dat is per persoon ook verschillend. Er uh, is geen, ni niks op te zeggen. Nee. Nee. nee. Is het voor iedereen geschikt? Stel dat je het aan je hart hebt of zo. Dat je denkt, nou ik vind dat eng hoor. Want straks uh, worden die energiebanen te actief rond mijn hart. Ik kan me zoiets voorstellen. Je denkt, van, nou dat vind ik eng. Uh, nee hoor. Het is... Um... Net als bij, gewone, bij een gewone massage kan shiatsu ook eigenlijk altijd. Behalve, maar dat is ook bij een gewone massage. Hoge koorts, besmettelijke ziekte, besmettelijke huidziekte, Dan masseer je niet en dan geef je ook geen, geen shiatsu. Nee, nee, logisch inwezen. Nee, nee, ja. nee. Maar waardoor ontstaan blokkades bij mensen? Nou, blokkades kunnen ontstaan uh, door, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, stress weer, hè? Altijd, altijd stress. Het komt zo vaak terug. Stress is zo slecht voor je lijf. Spanning, slechte eten en drinkgewoonten... maar ook milieuvervuiling. Ja, vele factoren. Oké. Okay. Uh, waarom is shiatsu een kuur? Het klinkt een beetje als antibiotica. En dat is natuurlijk helemaal uh, Ja, dat, is, ja, dat uh, ja. klinkt ook een beetje gek, hè, een kuur. Maar dat, uh, zo wordt dat niet bedoeld. Het is in principe zo dat iemand komt bij mij met, een, uh, met de vraag shiatsu... De eerste twee, drie weken geef ik een paar keer achter elkaar een Shihatsu-behandeling. Maar als er twee, drie weken tussen zit, dan heeft dat geen zin. Dan, dan duurt het te lang. Dan kan het lichaam niet reageren op mijn Shihatsu. Dus vandaar die kuur. Dus de energieën gaan in wezen beter stromen, moet ik het zo zien? Ja. En dan gaan naar die ja. plekken die gewoon even wat meer energie nodig hebben? Ja, het is zo dat uh, Meridiaan, die heeft. Uh, die heeft ...sluisjes, zeg maar, in het, in het kanaal. Hè. Zeg maar, de meridiaan is een kanaal. Daar zitten allemaal sluisjes in. Die moeten allemaal openstaan. Okay. En ik met mijn shiatsu druk op die punten, op die sluisjes... ...en als er eentje dicht is, is dat pijnlijk okay. voor dat jou. Dat merk je natuurlijk meteen. Dat ja. merk je met... ja. ik, ik voel het niet, maar oh, jij wel. Dus dan geef je dat aan. Net. Op een gegeven moment gaat dat gaat sluisje weer open... ...dus kan die energie weer verder. En dat is het hele... Ge, ge, gebeuren. Ja, het klinkt eigenlijk heel simpel, maar je moet het wel in feite even is heel even simpel. Je de sluisjes weten te vinden ja. en, uh, ja, je moet, weet, je en, moet uh, weten waar ze zitten. Ja, patiënt, oh, Yes! Ja, Yes! Ja, ja. <laughs> pijn is goed. Ja, pijn is fijn. Ja, precies. Ja. Dat, uh, waarom kan zo verslavend werken? Dat klinkt best wel een beetje eng. Dat klinkt een beetje eng, hè? Ja. ja het, klinkt niet, het is niet verslavend uh, voor jou in het algemeen <laughs> van oh, ik moet weer. Maar het is echt verslavend van uh, je lichaam. Die moet zelf die sluisjes open houden. Ja. En als ik nou elke week die sluisjes voor jou maar druk, Dan denkt het lichaam, doei. Ja, lekker makkelijk. Ja. ja, dus vandaar verslavend. Gebeurt dat dan ook wel na een tijdje dat ze het uiteindelijk zelf gaan doen? Ja, zeker. Maar ja, op een gegeven moment stop je erop mee, hè. Je doet het nooit altijd achter elkaar. Nee, nee gelukkig. Nee, ik zie iemand. Kijk, je de rest van je leven moet je iedere week eh, misschien wel terugkomen. Nou, wat wel kan, is één keer in de maand een algehele beurt. Ja. Zo, bijvoorbeeld de rug even langs, de benen langs. Dat oh, kan okay. wel. Ja. Want dan pak je de meridianen langs de rugwervels. Dan pak je gelijk het hele lichaam mee. Dan pak je de organen mee. En alles pak je mee. Dat kan wel. Oh, maar dan ja. ook niet vaker dan één keer in de maand. Want anders nee, dan wordt het gewoon te veel. Ja. En dan wordt het lichaam heel lui. Oké, okay. hey, apart hè? Die ja, van, uh, ja heel dat apart. Als een ander het doet, dan, dan wordt het lichaam lui inderdaad. Ja. En als het wel goed functioneert, ja. Ja, dan hoef je eigenlijk ja. niet naar jou toe. Maar ja, ja. dat is net als met, uh, met uh, sommige medicamenten. Hè? Ja, klopt. Yeah. Ja, kun je ook slavend te... uh, werken. Ja, precies. Nou, een laatste vraag eigenlijk al, want het is alweer bijna half acht. Wat kost het? Wat kost een uh, ontspanningsmassage? Voor een half uur is het 24 euro. Voor alle drie hoor. Alle drie is gelijk. Oké. Okay. Ja. Dus, dus 24 euro voor een half uur. 40 voor een uur. En heel soms heb ik een klant van... Anderhalf uur en dan is het 55 euro. Nou, dat vind ik nog wel betaalbaar inderdaad. Ja, dat is netjes. Uh, ja, precies. Ja. Het wordt niet vergoed door het ziekenfonds. Jammer uh, nou, als je drie dubbel extra plus verzekerd bent, dan, uh, dan, mocht wel. Het, dan mocht het wel eens lukken. ja. Oh, nou, dames en heren, duik in de la, zoek het op. En, ja. uh, want iedereen wil natuurlijk wel weten, waar uh, zit Ria al met haar uh, health center Zandvoort? Nou, ik zit dus op de Verlennepweg, 2-13. Oké. Okay. Heb je een e-mailadres dat de mensen kunnen mailen alvast vanavond nog? Ik heb een e-mailadres. Dat is... Uh, even kijken. Ja, doe maar Kassal. Ja, apenstaartje. Even kijken. En Kass is met een C? Ja, Kass is met een C. Kassal, apenstaartje, casema.nl En als mensen willen gaan bellen nu meteen? 023 57 184 18. Nou, mag ik jou heel hartelijk danken. Voor, Jij ook hartelijk bedankt. Voor uh, het uitleggen van uh, wat je allemaal doet. En dat het lekker makkelijk in Zandvoort zit. Dat ja. we niet helemaal naar Overveen of Haarlem moeten. En ik wens je heel veel succes. En dat je nog jaren daar uh, mag blijven. Dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay, tot ziens. Dames en heren, we zijn nog steeds in het Hotel Hoogland. Er is geen schaduw meer van de Watertoren, maar de Watertoren staat er gelukkig nog wel. En we zijn met Kunst en Cultuurcafé bezig. Tegenover mij zit Lieselot de Jong. Lieselot, wat wil je aan de luisteraars over jezelf vertellen? Ja, ik vertel graag vooral over mijn cursussen, maar even heel kort ter introductie. Ik woon hier inmiddels bijna vijf jaar in Zandvoort... En ik heb uh, hier een cursus uh, kunstgeschiedenis opgestart dit jaar. En mijn achtergrond is uh, conservator Bonnefant Museum in Maastricht... waar ik bezig ben geweest met uh, oude Italiaanse schilderkunst. En ik heb daar uh, tien jaar met heel veel plezier gewerkt als conservator... in het mooie nieuwe museumgebouw van Aldo Rossi. En daar de afdeling oude kunst opgezet. En ik vind het heel leuk uh, om vanuit die ervaring hier uh, mensen ja, te interesseren voor uh, kunst, die cursussen die zijn voor iedereen bedoeld. Of je nou daar al een heleboel uh, zelf uh, over gelezen hebt of veel gezien hebt. Of juist helemaal niet. Het zijn eigenlijk uh, ja, introductiecursussen over verschillende onderwerpen voor iedereen die daar zin in heeft. Uh, even een uitleg, Bonifatus Museum, Wa wat, wat, wat kunnen we daar zien? Ja, het, uh, het is het Bonifanten Museum en daar is een uh, prachtige afdeling moderne, hedendaagse kunst. En daarnaast uh, de oude kunst die goed vertegenwoordigd is met Italiaanse schilderkunst, maar ook schilderkunst uit de zuidelijke Nederlanden allemaal onderwerpen waarvoor in Nederland eigenlijk niet zo heel veel belangstelling is geweest vanuit de museale wereld. Dat is eigenlijk toch allemaal uh, nogal chauvinistisch opgezet. Hè. Dat is Nederland, uh, of ja, vooral Hollandse kunst uit de 17e eeuw. Natuurlijk de gloriedagen van de Republiek. Ja. En dan uh, ja, Van Gogh. Dat is uh, ja. ook een dankbaar onderwerp. <laughs> en juist kunst uit de Zuidelijke Nederland. En als we nog verder afzakken naar het zonnige zuiden, Italië... is hier, als je het vergelijkt met uh, ja, andere musea van dezelfde rangorde... als bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Amsterdam. Als je daar uh, ja, het Louvre naast zet in Parijs... of de National Gallery in Londen... die hebben prachtige afdelingen met uh, buitenlandse scholen. Maar in uh, Nederland... Uh, is die kunst eigenlijk niet of nauwelijks vertegenwoordigd... maar dus wel in Maastricht. Nou, misschien dat jij het in Zandvoort euh, naar binnen kan halen. Ja, ik ben daar uh, al mee bezig geweest. Ik heb een uh, cursus gegeven over de oude Italiaanse schilderkunst. En dat wil zeggen, ja, de kunst van de middeleeuwen en de renaissance. Te beginnen bij uh, de grote Giotto in Florence en Duccio in Siena die eigenlijk uh, ja, aan de oorsprong staan, kan je wel zeggen, van de West-Europese uh, schilderkunst. En dan ga ik dus echt terug tot, uh, nou ja, zo uh, rond 1300. Dus het is ongelooflijk dat kunst uh, van zoveel eeuwen geleden nog in uh, volle pracht en praal te bewonderen is. Want uh, conservator, wat betekent dat precies? Ja, het zit eigenlijk al een beetje in het woord besloten. Hè? Conservator, conserveren. Dus je primaire taak is om ervoor te zorgen dat die kunst goed bewaard blijft. Hè? Dat wil zeggen dat je zorgt voor goede klimatologische omstandigheden. Maar ook dat je ervoor zorgt dat die kunst te zien is voor het publiek. Door middel van uh, mooie tentoonstellingen waarbij je dan een bepaald thema uitwerkt. Of een uh, permanente opstelling in een museum. Zodat die kunst ook voor iedereen toegankelijk is. En daarnaast uh, ben je ook bezig met onderzoek. Om te kijken, ja, als er uh, een schilderij is. En dat heb je natuurlijk uh, uit lang vervlogen tijden. Toen uh, werden schilderijen nog niet gesigneerd of gedateerd. Het kwam wel eens voor, maar het merendeel niet. En dan ga je onderzoeken of een uh, toeschrijving of een datering ook juist is. He, want uh, kunsthistorische wetenschap die ontwikkelt zich. En vooral uh, door het natuurwetenschappelijk onderzoek hebben we nu ook veel meer harde feiten. om uh, te kijken of iets uh, echt uit de middeleeuwen is. of bijvoorbeeld een uh, 19e-eeuwse. Uh, ja, vervalsing, kopie of latere toevoeging. Dus op die manier gaan de kunsthistorische inzichten steeds verder. En dat probeer je als conservator natuurlijk allemaal bij te houden. En ook die resultaten aan het publiek te tonen. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Want hoe test je dat als conservator? Of het een Van Gogh is? Mag je er iets afhalen of juist niet? Gaat het onder een röntgenapparaat zoals de mummies in Egypte om het vast te stellen? Ja, die runchen dat is inderdaad een uh, belangrijk uh, onderzoek en daarmee ga je helemaal zelfs uh, door de vervlaagde grondering ga je heen met die runchen stralen en dan kom je dus terecht eigenlijk bij uh, ja, de drager zoals we dat noemen en dat kan hout zijn of uh, doek hè, waarop het schilderij is uh, gemaakt en ja, op die manier kan je heel veel zeggen over de conditie van een schilderij. Dus dan weet je ook al, als er ergens bijvoorbeeld een uh, barst zit in het paneel, van oh ja... Nou, op die plek uh, is waarschijnlijk een overschildering aangebracht. Uh, dus dat is dan niet een betrouwbaar gedeelte van het schilderij. Dus dat moet je niet meenemen in je afweging... of iets een vroeg of een laat werk is... of uh, wel of geen uh, Rembrandt. En het is ook uh, dus een groot project geweest van het uh, Rembrandt Research Team... wat bezig is geweest... Uh, om te inventariseren van ja, uh, wat is nu allemaal echt van de hand van Rembrandt en wat niet. He, dus dat uh, voegt heel veel uh, toe aan onze kennis van oude schilderijen. Maar daarnaast heb je ook uh, andere methoden, je kan met uh, infrarood kan je naar de ondertekening kijken... En zo leer je veel over het handschrift van een schilder. Want een ondertekening is meestal veel spontaner dan de uiteindelijke uitwerking. He, dus daar kan je ook heel veel gegevens uh, uithalen. En uh, ultraviolet kan je ook toepassen. Uh, dat verraadt vaak of er uh, ja, retouches over schilderingen zijn uh, aangebracht. Dus op die manier... Uh, kan je veel nauwkeuriger zijn met je toeschrijving en je datering. Dus in het museum waar jij gewerkt hebt... krijg je of kopen jullie een schilderij? Wordt het dan meteen, voordat het echt gekocht wordt en betaald... wordt het dan eerst onder de röntgen en de andere straling gelegd... om zeker te zijn dat het een Rembrandt is of een Van Gogh? Hoe moeten we dat zien als luisteraar? Want er hangt aan een schilderij aan de muur... en we mogen ervan uitgaan dat hij echt is. In de gerenommeerde musea's. Ja, ja, daar wordt ook uh, in, in de kunsthandel, hè, als ik bijvoorbeeld uh, denk aan de grote kunstbeurs in Maastricht, de TEVAF, hè, daar zit een heel team van uh, specialisten en die Keuren ieder kunstwerk wat op de markt wordt uh, gebracht. He, dus die krijgen als het ware een soort uh, certificaat mee dat het allemaal in orde is. En uh, daar laat je natuurlijk uh, wel uh, je goed over informeren. Als jij als museum plannen hebt om iets aan te kopen, he, uh, dan ga je ook met uh, specialisten ga je daar naar kijken. En uh, zo'n natuurwetenschappelijk onderzoek, dat vindt meestal plaats als je uh, een schilderij bijvoorbeeld wilt gaan restaureren, He, dat je weet wat de conditie is uh, en op die manier dat je ook verantwoord te werk kan gaan. Dus dat, is, dat doe je niet standaard. Het is natuurlijk ook wel kostbaar en tijdrovend. Maar in Maastricht waren we in de gelukkige omstandigheid... ...dat we het restauratieatelier bij ons uh, naast de deur hadden. En dat we de, eigenlijk de hele collectie oude Italiaanse schilderkunst... ...in één geheel konden uh, conserveren en restaureren waar dat nodig was. Dus dat is uh, ja, wel heel bijzonder dat je dat als museum kunt doen. He, meestal... Is er een uh, ja, directe aanleiding van een beschadiging? Dat is dan een incidenteel geval dat je eens een keer een schilderij op die manier kan laten onderzoeken en behandelen. Ja, en is het inderdaad een echte en dan hangt hij aan de muur en dan gaan ja. we ervan uit dat hij echt is. Ja. Zo is er bijvoorbeeld in het Zandvoort Museum een Zandvoortschilderij. schilderij hangt daar. Ik weet niet of je dat weet, daarvan op de hoogte bent... Ik dacht dat het een soort uh, straatje was. Maar er waren mensen die hadden de Zandvoortse Courant aangeschreven. Van hoe komen ze er nou bij, degene die dat gekocht heeft, dat het een echt Zandvoorts schilderij is. Hoe kunnen we nou erachter komen of het inderdaad niet een katwijksstraatje uh, of, of een strandgezicht is. Ik ben eigenlijk even kwijt of het nou een strandgezicht is of een straatje. Maar het was nogal een beetje in de, in de, in de babbels uh, in het dorp. Moeten we dan ook naar zo iemand toe en zeggen, joe, luister, we hebben helemaal geen geld, want we, ja, het is natuurlijk een klein museum, kunnen we het laten onderzoeken? Hoe komen ze dan achter of het door een Katwijkse schilder is gemaakt of door een Zandvoortse? Of is dat onmogelijk? Nou, je hebt uh, altijd wel documenten ter beschikking. He, je kan gaan kijken uh, naar de biografie die er van de schilder is, waarvan je denkt dat het is. Uh, kijken naar gegevens, een levensloop. Uh, kijken of die in Zandvoort gewerkt heeft of in Katwijk. He, en daar is dan ook een... Uh, uh, kunsthistorisch uh, centrum voor, dat zit in Den Haag dat is het RKD en uh, daar kan je al die gegevens kan je opvragen en je bestudeert ook de literatuur of er al iets gepubliceerd is over dat schilderij, je gaat kijken naar de herkomstgeschiedenis in welke collectie is het geweest Hè, dus uh, op die manier kan je al heel veel uit uh, documenten halen, maar natuurlijk ook uh, ja, je kennis van het werk van een bepaalde schilder. En die krijg je alleen door heel veel te zien en te vergelijken. En dat is natuurlijk toch dat, dat kennerschap wat aan de basis ligt eigenlijk van de kunsthistorische wetenschap. Ja, logisch. Wat is de RKT precies voor de luisteraars? R, ja, RKD, dat is OD. het ja, Rijkskunsthistorisch Documentatiecentrum en dat zit in Den Haag. Dus ze zouden dat schilderij inwezen van uh, het Zand en Museum ook daar naartoe kunnen. Ja. En hopelijk zeggen ze, oké, okay, nee is goed, ja. we betalen het wel. En dan uh, komen we er toch achter, is het geen of wel een zand voor het schilderij. Ja, en dan hoef je in eerste instantie niet eens het uh, schilderij daadwerkelijk onder de arm te oh, nemen. Gelukkig. Maar het helpt ook al heel veel om een uh, foto op te sturen. Of natuurlijk digitaal een afbeelding, hè, als eerste oriëntatie. Je kan natuurlijk ook een uh, specialist vragen om naar je museum te komen... En op die manier uh, is het natuurlijk nuttig om verder onderzoek te doen als je twijfels hebt. Goed, uh, jij gaat binnenkort al, 5, 12 en 19 november, komt er een cursus Oude Kunst. Wat wil je daarover vertellen? Ja, die uh, cursus is eigenlijk uh, ja, eentje uit een uh, reeks van drie die ik dit jaar uh, op het programma heb staan... De vorige twee die waren over de moderne kunst en hedendaagse kunst. Daarna heb ik een cursus gegeven over de oude Italiaanse schilderkunst. En nu dan de uh, introductiecursus Vlaamse schilderkunst van, van Eick tot in drie bijeenkomsten gaan we die kunst uit eigenlijk, uh, ja de hoogtijdagen van Vlaanderen. Hè, Vlaanderen kende toen een enorme voorspoed uh, economische. Bloeiperiode was dat, en uh, ja, daar zijn uh, grote schilders uit voortgekomen die opdrachten kregen. En ja, Jan van Eyck wordt eigenlijk wel gezien als de grondlegger van de Vlaamse schilderkunst. Kun je uitleggen welke schilderijen er van Van Eyck zijn? Misschien dat we nog uit onze jeugd met de, ge de geschiedenissen, met de kunsten uh, op school. Het is denk ik ook vorig jaar op het NOS-journaal geweest, omdat we zo'n strenge winter hadden. Was hij ook niet degene die zo'n schaatstailtje deed? Ja, dat zit alweer uh, wat later in de tijd. Dan komen wij uh, de tijd van Breugel. Die heeft prachtig winterlandschappen geschilderd. En ook uh, bijvoorbeeld bij. Het uh, zijn dan wel religieuze scènes. Hè? De, aanbidding van de koningen, maar die worden dan opeens in een Vlaams landschap gesitueerd en dan zie je prachtige ja, ijsgezichten en ja, het, de ijspret, het vermaken op het ijs, hoe dat in die tijd toeging. Dat zijn hele leuke schilderijen, vooral ook juist door die realistische details en prachtige landschappen. Uh, kun je nog wat meer vertellen? Misschien dat de mensen nog weten van de verplichte museums met de lagere school. Dat je denkt, oh dat schilderij is die dan ook van die Vlaamse schilder. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel de spreekwoorden kennen van uh, Breugel. Uh, het zijn natuurlijk vreselijk leuke schilderijen om naar te kijken en te zien uh, welke spreekwoorden je daar uh, uit kunt halen. En uh, ja, van Van Eyck uh, misschien dat mensen zeggen... oh ja, dat hele grote altaarstuk, het Lam Gods... Uh, met die prachtige voorstelling, schitterende, uitgewerkte gewaden... hele mooie details, ook van die engelenfiguren. Heel indrukwekkend schilderij. En waar ik dan ook vooral aan denk, dat is... Uh, Prachtig uh, werk dat hij gemaakt heeft. Uh, dat is het Arnolfini-echtpaar. Een echtpaar wat in het huwelijk treedt. Wat ook een uh, heel aardig beeld geeft van een Vlaams interieur in die tijd. En ja, dat zijn heel boeiende schilderijen. Omdat er allerlei symboliek in verborgen zit. En op die manier uh, ons ook een heel goed inzicht geeft. In de leefwereld van uh, de mensen in de middeleeuwen. Zijn het ook die schilderijen met een overvloed van die schalen van koper... met fassanten erop en een andere schaal met allerlei fruit? Ja, die stillevens, uh, dat is grappig dat je dat zegt. Want uh, dat zou je inderdaad terug kunnen voeren... op het begin van die Vlaamse schilderkunst. Maar daar waren ze een onderdeel van een uh, schilderij. Bijvoorbeeld uh, uh, zie je daarvan uh, interieur met een spiegel of een, een kaars... Uh, dat heeft dan allemaal symbolische betekenis, of een, een hondje, wat dan staat voor de huwelijkstrouw, in het geval van het Arnolfini-echtpaar, natuurlijk heel belangrijk symbool, en aandacht voor die uh, ja, realistische details in zo'n schilderij, die uh, ja, dat heeft eigenlijk uh, geleid tot het ontstaan van het uh, stilleven als zelfstandig genre in de schilderkunst. Hè, dat is dan in een wat latere periode dat dat ook werkelijk het onderwerp van een schilderij kon worden. Hè, eerst was het nog verwerkt in een religieuze voorstelling of bij een uh, portret. Maar uh, later zie je dus dat dat echt... Uh, op zich een schilderij kan gaan vullen. Hè, net zoals het gebeurt is eigenlijk bij de landschapsschilderkunst. Eerst uh, zie je dat dat een onderdeel is. Bijvoorbeeld uh, bij de schilderijen van Breugel heb je prachtige landschappen, maar er zit dan vaak toch nog wel een, een uh, verhaal in wat dan eigenlijk de aanleiding is voor het schilderij, maar soms ook uh, helemaal weggestopt als je het niet zou weten. En dan denk ik, uh, wat ik zelf een, een prachtig werk vind, dat is bijvoorbeeld uh, het schilderij met de val van Icarus. Dat is een mythologisch verhaal. En uh, in eerste instantie denk je: oh, wat een uh, prachtig uh, landschap hebben we hier. En als je dan uh, goed kijkt, dan zie je heel klein afgebeeld hoe Icarus is een uh, prachtig verhaal over de hoogmoed. Hij wilde heel hoog vliegen en hij had uh, vleugels van was en hij steeg zo hoog op. Toen kwam hij te dicht bij de zon. En toen smolt de was van zijn vleugels. En stortte Oops, hij in zee. Ja. Maar je moet echt het verhaal zoeken. In ja. dat grote... Ja, daar moet je eigenlijk wel een cursus voor hebben. Want ik ben natuurlijk verplicht met uh, school mee geweest uh, Naar het Rijksmuseum. Het stedelijk. Ja, en sommige dingen vond ik wel mooi. Maar andere dacht ik... Uh. In ieder geval, nu, nu hoor ik van jou. Een, een hondje heeft een bepaalde betekenis. Dat zal misschien wel uitgelegd zijn. Maar niet helemaal uh, binnengekomen. Maar dat is eigenlijk heel interessant. Want op een gegeven moment, als je de cursus gedaan heb, ga je natuurlijk op een andere manier kijken naar schilderij. Van, oh ja, hondje, leuk. Volgende schilderij. <laughs> ik bedoel, op dat soort uh, dingen. Ja, dat merk ik ook aan de reactie van mensen. Van, goh, ja, als je dat er allemaal over hoort. En ook die verhalen achter die oude schilderij. Dan gaat het leven. Het gaat boeien. En inderdaad, je gaat er met andere ogen naar kijken. En dat merk ik dus ook aan de cursisten. Ik heb inmiddels een trouwe groep deelnemers. Die zeggen, nou, we vinden dat zo leuk, zo'n cursus. Ook willen we weer met het volgende onderwerp. Maakt niet uit of het nou oude kunst is of moderne kunst. We komen weer, want leuk. we vinden het... Heerlijk om ook die uitleg erbij te krijgen. Ja, want dat mis je inderdaad op school. Kijk, doe je ja. wel zelf voor, want ze zullen ja. het ongetwijfeld goed uitleggen. Maar ik denk, nou ja, jongens, het mm -hmm. moet vooruit om er weer. Ja. Uh, kun je de cursus doen uh, op 5, 12 en 19 november zonder dat je de vorige hebt gevolgd? Ja, het zijn op zich uh, allemaal aparte onderwerpen. Dus uh, het is niet een reeks uh, waarvan je dan de volgende niet kan uh, volgen als je de anderen niet uh, heb meegemaakt. Dus iedereen kan uh, zonder enige voorkennis of andere cursus, kan daar uh, aan deelnemen. En, uh, ik kan nu al uh, berichten en daar ben ik heel erg blij mee, want ik heb altijd een minimum aantal deelnemers. Ja. Dat zijn er tien. Dan zeg ik ja, uh, dat is een, een leuke basis om mee te starten. Uh, die hebben zich meteen alweer spontaan aangemeld oh, uit de vorige ja. groep. He, dus dat is, uh, daar ben ik heel erg blij mee. Dat uh, beschouw ik als een groot compliment ja. Ja, dat ja, ze dat weer ook, door ja. willen gaan. Dus ik kan in ieder geval berichten dat de cursus uh, doorgaat. Maar het is wel zo... Uh, ja, het is natuurlijk nu de zomer overheen gegaan. Uh, dat nu weer het moment is dat mensen gaan zeggen... ja, wat, wat gaan we doen deze winter? Ja. Uh, en ook het moment is om het weer onder de aandacht te brengen. Want er zijn uh, nog wel plaatsen vrij. En hoe groter die groep is, hoe leuker het ook is... Uh, voor de cursisten onderling om met elkaar aan zo'n cursus mee te doen. He, dus mensen die kunnen zich uh, nog opgeven, graag zelfs. Want waar wordt hij gehouden, de cursus? Ja, dat is hier in uh, Zandvoort. Gelukkig. Ja, dat is uh, merk ik heel erg uh, welkom, omdat zo'n cursus er niet is. En als mensen op het gebied van kunstgeschiedenis iets willen gaan ondernemen, dan moeten ze ja, meestal toch naar Heemstede of Haarlem. Haarlem. Uh, dus dat is heel plezierig. Het is hier in de buurt, in het centrum aan het Kerkplein. Het wordt hier wel uh, het jeugdhuis genoemd. Achter de protestantse kerk. Oké, okay, ja. voorbij de Hema en dan het ja. mooie ja. hek door. En dan nog ja. even de kerk bekijken en dan naar binnen toe. Ja, het is een prettige locatie. Goed geoutilleerd. Uh, er zijn daar uh, mogelijkheden voor uh, koffie of thee in de pauze. Dus dat is allemaal uh, heel plezierig. Ja, want ook, volgens mij is uh, de keuken net een jaar oud. Of nog niet eens een jaar oud. is keurig verbouwd. Ja, het is allemaal prima in orde. En met parkeren is het ook altijd makkelijk. Hè? De cursus is s avonds. We beginnen om 8 uh, uur. Oh, dan het, en dan is er, uh, er ja. altijd uh, ja, plek genoeg om te parkeren. Ja, gelukkig wel. Wat zijn de tijden? Ja, de aanvang is om 8 uur. En dan doe ik uh, twee keer drie kwartier. Dus van 8 tot kwart voor 9. Dan heb ik een kwartier pauze. Dan gaan we weer verder om 9 uur tot kwart voor 10. Wat zijn de kosten ervoor? Dat is 45 Euro voor de cursus als geheel. En dat is inclusief de koffie of thee in de pauze. Dat vind ik heel erg meevallen. Want als ik wel eens naar Haarlem prijzen kijk, dat is wel een stukje hoger. Ja, dat is inderdaad... Uh... Een, uh, ja, daar kunnen grote verschillen uh, tussen zijn qua, qua aanbod, maar ik heb gedacht, uh, hier in Zandvoort, het moet voor iedereen toegankelijk zijn en uh, dan mag de prijs geen belemmering vormen. Nee, dat zal het zeker niet zijn, denk ik. <laughs> voor wie is hij geschikt? Ja, voor iedereen met uh, belangstelling voor kunst, voorkennis of opleiding is niet nodig. Maar iedereen die zegt: Goh, ik vind het leuk om er wat meer van af te weten. en ook uh, ja, te leren hoe je naar schilderijen kunt kijken. wat je daar allemaal aan kunt zien. Hè. Daarvoor is eigenlijk die cursus bedoeld. Dus het is een introductiecursus. Zo uh, kan je het uh, neerzetten. Ja, dus iedereen is welkom. Leuk. Ja. Waar kunnen de mensen zich melden? Ze pakken nu de telefoon en het uh, papiertje. Ze schrijven uh, om te beginnen jouw telefoonnummer op. Welke ja, is die? Dat is 06. En dan 48443623. En een e-mailadres. Mensen zeggen, nou weet je wat? Ik doe de computer weer even aan. En uh, even e-mailen. Ja. Dat is dan info. Apenstaartje kunstinform.nl Dat is ook de naam van mijn bedrijf, Kunst in Vorm. Dat ik me bezighoud met kunst en vormgeving, ook design. Dus vandaar die combinatie: Kunst in en ik heb ook een uh, website. En om de mensen die enthousiast zijn geworden het helemaal makkelijk te maken, kunnen ze ook meteen via de website, daar zit een inschrijfformulier bij, kunnen ze zich meteen op de website opgeven. Dus hoeven ze niet apart een e-mail te sturen. Oh, dat scheelt. Het is ook uh, makkelijk om het uh, inschrijfformulier te printen en dan daarmee op te doen.